Meneer Goud? Wigwold is naar huis. En wie doet de kurken dan op de flessen? Want dat moet nu wel gebeuren. Oh. Ja, dat zal ik dan maar doen. En blijven ze er dan op Ja. Ik zal er wel voor zorgen dat de drank wordt opgeborgen. Goed, daar reken ik dan op de spraakje. Daar kun je van de baan. Meneer Corrie. Maar moeten de glazen dan niet nog worden omgewassen? Dat doet Wichtbold morgen maar. Dan zal Wichtbold niet zo blij mee zijn. Dat hoeft ook niet. Wij zijn klaar, meneer koning. Daar gaan we. We gaan sluiten. Gaan jullie ook? Dag, mevrouw Moederman. Dag, meneer koning. Ben jij er nog? Ik maak nog even iets af. Je bent maar weggegaan. Het werd uh, rokerig. Voor je ogen? Ja, daar heb ik tegenwoordig weer veel hinder van. Ik hoop niet dat je de indruk hebt gekregen gisteren, dat mijn opmerking over het vergaderen tegen de dames gericht was. Nee, tegen mij. Ja, ik vind inderdaad dat je, waar de dames bij zijn, niet van de commissieleden kunt zeggen dat ze zich als wilde beesten gedragen hebben. Wel tegen jou en alt. Dat vind ik minder erg, omdat wij daar wel doorheen zien. Misschien zien de dames daar ook wel doorheen. En eigenlijk vind ik dan ook dat je zoiets alleen kunt zeggen als de commissieleden er zelf bij zijn. Anders wordt het kwaadspreken. Hoe wil je dan dat ik de boodschap breng? Handen wrijvend de kamer binnenkomen met de mededeling dat we lekker een symposium gaan houden? Dat hoeft natuurlijk ook niet, maar zoals je het nu brengt is het stemming kweken. En ik heb wel eens de indruk dat je dat doet omdat je een beroep wil doen op onze solidariteit. Ja, dat is waar. En dat vind ik niet juist. Ik vind dat je objectief moet zijn. En ik geloof niet in objectiviteit. Ik ben ervan overtuigd dat mensen erop uit zijn elkaar te vernietigen. En ik heb de behoefte me daartegen te wapenen. Ik zou me voortdurend bedreigd voelen als ik tussen mensen moest werken die geen partij kiezen. Dat lijkt me verschrikkelijk om zo te denken. Valt wel mee hoor. Maar nu ga ik naar huis. Tot morgen. Morgen. Ja, heb jij misschien een paar minuten voor me? Ik zit met een probleem. Tuurlijk. Waar? Hier? Of bij jou? Als het jou niet uitmaakt, liever ben ik. Linksom! Elke keer dat ik hier binnenkom, valt het me weer op hoe licht het hier is. Ja, het is hier licht. Het gaat eigenlijk over Elsje. Elsje Helder. Ze heeft zich gisteren ziek gemeld, omdat ze zich grieperig voelde. Dat heeft ze althans tegen mij gezegd, maar nu hoor ik daarnet van Halbe, dat ze tegen hem heeft gezegd dat ze helemaal niet grieperig is, maar dat ze het allemaal niet meer zo ziet zitten. Hmm. En eerlijk gezegd zit ik daar nu een beetje mee. Dat begrijp ik. Hij herinnerde zich plotseling dat hij de afgelopen nacht van Jaring gedroomd had. Ze zouden met z'n drieën, Nicolien, Jaring en hij, een interview afnemen en elkaar in Maastricht voor het station ontmoeten. Maar Nicolien en hij waren te laat geweest en omdat ze er toch niet veel zin in hadden, met die auto waren ze eerst samen gaan eten. Daardoor liepen ze Jaring pas om tien over twee tegen het lijf. Hij had gezegd dat ze hem vergeefs gezocht hadden, waarop Jaring zich had uitgeput in verontschuldigingen. Toen hij zich opmaakte om met zijn auto weg te rijden... werd door een luidspreker omgeroepen dat er een dichte mist opkwam... en dat het publiek werd afgeraden de auto te nemen. Maar ik wil haar Maar je vindt het niet zo belangrijk? Jawel, ik vind het alleen niet zo aardig van Halbe om dat aan jou te vertellen. Daar zat hij dan ook mee. Maar zijn vrouw vond dat hij dat tegenover mij verplicht was. En van Elsje is het niet aardig om Halbe medeplichtig te maken. Als je, als je de zaak belazert, moet je dat voor eigen rekening doen. Ja, de vraag is alleen, wat moet ik doen nu ik het weet? Daar denk ik over. Eh, als ik jou was, zou ik met haar gaan praten, niet op haar donder geven. Gewoon vragen wat eraan scheelt. Ook niet zeggen dat je het van Halbe hebt gehoord. Zo had ik het zelf ook gedacht. Maar Er is nog een tweede probleem. Elsje en Freek hebben me allebei laten weten dat Halbe graag naar het congres in Helsinki zou willen. Wat vind jij daarvan? Halbe gaat op 1 september weg? Hij beschouwt het dan ook als een soort afsluiting. Maar dat is een congres toch niet voor u? Dat vind ik ook. Is hij al eens naar zo'n congres geweest? Nee. Dus hij kent daar niemand? Voor zover werk weet niet. Hij is studentassistent en dan nog maar voor twee vijfde van de tijd. Maar dan kan het niet. Congressen zijn geen snoepreisjes. Dat ben ik met je eens. Vind je dat ik het ook nog aan balk moet voorleggen? Nee, dat beslis ik. Is er nog een probleem? Nee, dat was het. Rechtsan! Heb je nooit eens geprobeerd om je te verplaatsen in zo'n dier? Dat is nu juist mijn bezwaar, dat mensen die zich als dierenvrienden beschouwen, de neiging hebben om zich met zo'n dier te vereenzelvigen. Alsof het een mens is. Je hoef je niet met zo'n dier te vereenzelvigen om in te zien dat het hartstikke gek wordt in zo'n situatie. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er in zo'n dier omgaat. Ik denk dat je dan toch te veel uitgaat van de reactie van een mens. Daar is onderzoek naar gedaan. En daaruit is gebleken dat dieren in gevangenschap zich heel anders gaan gedragen als dieren in het wild. Nou, maar dat zal dan wel zijn, omdat ze zich aanpassen aan hun nieuwe omstandigheden. Veel van die dieren zijn trouwens zelf in de dierentuin geboren, dus die hebben het nooit anders gekend. En als dat gedrag nou uitgesproken neurotisch is? Nou, zie je, daar heb je nu weer zo'n menselijke maatstaf. Daar maak ik nu juist bezwaar tegen. Maar voel je dan zelf niet onbehagelijk... als je zo'n dier achter de en weer ziet lopen? Het gaat er niet zozeer om wat ik ervan vind... maar dat dit voor veel kinderen... de enige manier is om kennis te maken met het dierenleven. Het is juist de onbekendheid die maakt... dat er op dit gebied zoveel misstanden bestaan. En een dierentuin vind je geen misstand. Een dierentuin is een middel... om hem kennis te laten maken met neurotische dieren. Dat zeg jij, maar daar ben ik het dus niet mee eens... Jullie hebben geen kinderen, maar je moest eens weten, hoeveel angst juist het onbekende bij kinderen oproept, en die angst kan er weer toe leiden, dat ze dieren gaan martelen. En hoe komt het dan, denk je, dat je vooral op het platteland zoveel dierenmishandeling vindt? Omdat ze daar geen dierentuinen hebben. Omdat het ook een kwestie van beschaving is. Dus, de dierentuin is de verworvenheid van de beschaving? Ja. Zo kun je het wel stellen, want dierentuinen zijn er pas sinds begin van deze eeuw en alleen in ons deel van de wereld. Zoals het ook een kwestie van beschaving is dat wij hier acht uur per dag op een bureau worden opgesloten. Dat hangt er vanaf waarmee men zich op zo'n bureau onledig houdt. Maar als je in het bijzonder ons bureau bedoelt, dan vind ik dat inderdaad een product van beschaving. Op weg naar het bureau was hij beklemd. Hij hapte naar adem zoals een vis die te weinig zuurstof krijgt. Hij had een leeg gevoel in zijn hoofd en pijn in zijn borst. Het ergerde hem dat het verkeerslicht op de hoek van de raadhuisstraat op sprong, juist niet kwam aanlopen. Daarna ergerde ik zich aan een man die hardnekkig achter hem bleef lopen. En nadat deze rechtsaf was geslagen, herinnerde hij zich het optreden van Balk in de conflicten over de nieuwjaarswens en de benzinebonnen, waarover hij zich opnieuw machteloos kwaad maakte. Werktuiglijk voortlopend probeerde hij vergeefs om aan vrolijker zaken te denken, maar alles wat hij bedacht was even uitzichtloos. Godverdomme! Die intens vermoeide lach van je. Het is werkelijk aangrijpelijk om je zo te zien zitten. Wat is het? Zou jij dit eens willen lezen? Ik zal het doen. Maar alleen als je er tijd voor hebt. Ik heb overal tijd voor. Je. Ja, tot je tijd voorbij is. En daar maak ik me echt wel eens zorgen over. Hebben jullie dat ook wel eens, dat je s'nachts wakker wordt, dat je dan niet meer kunt inslapen? Ja, dat heb ik ook wel eens. Ik niet hoor, ik slaap altijd. En wat doet u dan? Schaapjes stellen. Tot u het al verdrogen hebt. Ja, tot ik het al verdrogen heb. Hoe laat ga jij dan naar bed? Tien uur. Hij hey, en ik gaan altijd om half elf, maar als ik dan wakker word, dan slaap ik niet meer. Dan ga ik het vroeg naar bed. Ja, half elf is wel vroeg. Hoe laat ga jij dan? Oh, soms om één uur pas. Nee. Ik zou geloof ik volhouden. Dat valt wel mee. Ik ga meestal ook pas om één uur naar bed. En ook nog wel eens later ook. Hebt u ook zo'n hekel aan naar bed gaan? Nee, dat nou weer niet. Maar het komt er gewoon niet van. <laughs> Heb jij daar soms een hekel aan? Ik vind het heel vervelend. Ik denk dat het komt omdat ik vroeger vaak nachtmerries had. Wat dan? Bijvoorbeeld? Ja, zeg... Als ik je dat ga vertellen, dan heb ik ze vanavond weer. <laughs> ik heb wel eens gedroomd dat mijn opa in een wolf veranderde en me achterna zat. Daar zou ik maar mee oppassen met dat te vertellen. Want er is hier iemand bij die zo'n droom haar fijn ontraagde. Meneer bedoelt mij. Moh, kan me niet schelen hoor. Dromen zijn bedrog, zeg ik dan maar. Ik droom wel eens dat ik kan vliegen. Wat zou dat nou betekenen? Dat kan van alles betekenen. Oh ja. Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Dat kun je beter aan Hal vragen. Die studeert psychologie. Waarom interesseer jij je dan voor dromen? Ik interesseer me niet voor dromen. Dat is alleen maar een idee van Ad. Maar u droomt toch ook wel eens? Ja, maar het is meestal heel concreet. Wat droom je dan bijvoorbeeld? Van de week droomde ik bijvoorbeeld dat ik een aanvraag had ingediend voor... ...vervroegd pensioen. Ben weet je dat? Nee, dat wil zeggen ik. Ik werd wakker voordat er over een beslissing was genomen. Oh, dat is ook wat. Ja, dat is zeker wat. Zullen we nu de begroting doen? Als het jou nou uitkomt. Dit is voor jou derde kolom is van jou. Uh, Kun we niet gewoon dezelfde getallen aanhouden? Ik wou ze dus liever maar even stuk voor stuk doornemen. Als je daar geen bezwaar tegen hebt, tenminste. Nee, waarom? Dan eerst maar de huishoudelijke huishoudelijkheid. Uh, wat, wat is dat ook alweer? Dat is papier, schrijfbehoeften, schrijfmachines. Ja, ja, papier... Dat papier doe ik wel. Maar schrijfmachines, heb je geen nieuwe schrijfmachines nodig? Nee. We hebben allemaal schrijfmachines en die zijn nog best. Haan wil drie nieuwe schrijfmachines. En die hebben ook allemaal een machine. Dat kan wel zijn. Maar als je die krijgt, dan gaat dat van jouw ruimte af. Dat interesseert me niet. Wij hebben geen nieuwe nodig. Volgende rubriek. Heb je dan ook geen kaartenbakken nodig? Kaartenbakken wel, natuurlijk. Hoort dat hier ook? Dat zijn toch ook schrijfbehoeften? Uh, we hebben nu een productie van 80.000 fiches per jaar. Dat is gemiddeld 1000... Uh, Per bak 80 bakken. Zal ik er dan maar 100 van maken? Dan heb je een voorraadje. Ja? Mm, goed. 100 kaartbakken. Mm -hmm. En ladekasten? Uh, voor het knipselarchief, het handschriftenarchief en het verhaalarchief. Mm -hmm. Vier ladekasten. Elk van vier laden? Elk van vier laden. Mm. En schuifdozen voor de vragenlijsten? En 12 schuifdozen. Zijn we er nu wel? Ja, nu zijn we er. Kantoormobilier. Is dat wat anders? Dat zijn tafelstoelen, bureaus, lampen. Hebben we. Bij volksnamen willen ze allemaal een nieuwe bureaustoel hebben. Draaibaar met armleuningen. En wat doen ze dan nou met hun oude stoelen? Dat weet ik niet. Die zullen wel bij het vuilnis komen. Als dat houten stoelen zijn, dan willen wij ze wel hebben. Nieuwe stoelen hebben we niet nodig.